Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje is na de overstromingen in de buurt van Valencia nu flinke overlast richting het noorden. Correspondent Miral de Bruyne, hoeveel mensen worden door die flinke regenbuien geraakt daar? Enorm veel mensen um, wonen in dat gebied dat geraakt is. Uh, het gaat zo om zo'n 8 miljoen mensen um, waar er dus die weeralarmen zijn vandaag. Uh, scholen zijn gesloten en ook de snelwegen zijn op heel veel plekken afgesloten. Het gaat voor nu dus uh, vooral om het gebied uh, tussen Barcelona en Valencia in. Iedereen houdt zijn hart vast en hoopt natuurlijk ja, op dat het noodweer... dit keer niet dezelfde gevolgen gaat hebben als afgelopen week. Ja, bij die overstromingen kwamen zeker 214 mensen om het leven. Er wordt nog steeds gezocht naar mensen die afgelopen week vermist zijn geraakt. Het einde van Blokker lijkt nabij. De winkel waar je terecht kunt voor poffertjes, pannen, prullenbakken en plumo's, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf heeft grote financiële problemen, zegt verslaggever... Eva Blokker heeft het al jaren moeilijk, reorganisaties. Maar nu is de situatie echt acuut, hoor. Want uitstel van betaling, dat, betekent dat, ze, dat is eigenlijk een voorportaal voor een faillissement. Het betekent dat ze voorlopig leveranciers niet hoeven te betalen. Huur niet hoeven te betalen. En ook de belastingdienst niet, waar ze een miljoenen schuld hebben nog uit de coronatijd. De winkels blijven voorlopig nog even open, terwijl er naar een oplossing wordt gezocht. En voor de vijftigste keer is in Noord-Holland de strijd losgebarsten om wie de zwaarste voederbieten heeft gekweekt. Ja, die komen niet terecht in de supermarkt, maar worden gebruikt als veevoer. En om de allerdikste op te kweken worden de gekste dingen bedacht. Ziet Hart van Nederland. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in elk biet een eigen parasolletje: zilveren folie uh, die reflecteert het licht. Daarbovenop zit een uh, door de computer aangestuurde lamp. En uh, die maakt de dag wat langer. Ja. Is dit een kampioen. nieuwe uh, kampioen? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Maar ik hoop wel dat ik in de top 10 zal eindigen. Ja, wie de felbegeerde prijs mee naar huis mag nemen... wordt volgende week bekendgemaakt tijdens het traditionele bietenbal. Het weer, het is op veel plekken zonnig. In het Noorden en Zeeland hangen wat meer wolken. En het is 11 tot 14 graden vanmiddag. ZFM, Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 7 kilometer file tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Door een ongeluk is de linkerreis dicht. En 201 Hilversum uit Horm tussen Afrit Nederhoostenberg en Loenersloot. 3 kilometer fieden. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dan wordt zo'n braaf plaatje keer toch weer wat ruiger. En dat past weer bij de Formule 1... ...want zojuist is de sprintrace daar begonnen op Interlagos. We gaan eens even kijken wat dat allemaal inhoudt... ...voor de mensen die het graag willen weten. Op dit moment drie ronden gereden in de sprintrace. Piastri nog steeds de leider. Gevolgd door Norris en dan Leclerc... ...die op dit moment ook de snelste ronde rijdt. En de vierde plek is er voor Max Verstappen... Nou, we houden uiteraard de sprintrace voor je in de gaten. En zowel Norris als Max Verstappen hebben de punten hard nodig hè? In, het, in de stand om het WK. En ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen met Piastri of die Norris nog voorbij moet laten gaan. En dan hebben we het uiteraard over de punten die dan Norris extra gaat krijgen. Nou, daarover straks veel meer en veel meer reports uiteraard om kwart over vier... Met Rendel maar dat is pas het volgende uur. In dit uur gaan we het hebben over de stranden tocht want die uh, is inmiddels uh, aan het finishen in het uh, centrum. En uh, wat het allemaal inhoudt en hoe dat zit en het goede doel, he, de Hartstichting, dat hoor je zo dadelijk uh, van Benno Veugel, omdat uh, hij uh, was in gesprek met uh, Barbara Admiraal. Nou, dat hoor je zo meteen uh, zo uh, rond uh, na nou, wat zal het zijn. Zo rond 5 voor half drie. Maar eerst gaan we zo meteen naar Dijtjesveld toe, naar Piet Pijper. 5 voor half vier bedoel ik natuurlijk. Piet Pijper bij de wedstrijd van vandaag. HCSC, dat is de tegenstander daar op Dijtjesveld. En Piet Pijper is voor ons bij die wedstrijd aanwezig. En ja, over een tweetal platen gaan we Piet bellen. Hoe het uh, daar is begonnen allemaal om drie uur de wedstrijd. SV Zandvoort, HC-SC. Maar eerst nog twee platen, waaronder deze van Teddy no Shadows. bijna zeggen yes, owner of a lonely Heart, zo heette deze plaats van yes. Zo dadelijk gaan we proberen contact te krijgen met Piet Pijper, maar eerst deze hit van Carol G.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 ser como yo no te ser como yo no está tan rica así como yo ella y yo no con que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo. hoy estás con ella pero después tal vez no yo hubiera sido hey, ¿cómo? Het is zo mooi hè? van de Formule 1 uh, tegenwoordig. We hebben op dit moment uh, drie teams die uh, vechten om de eerste plek. Zo uh, kan je het eigenlijk wel zeggen. De sprintrace, uh, momenteel gaan, uh, 13 uh, ronden gehad van de 24. En dat zit, uh, ja, in de top 4 zit allemaal heel dicht bij elkaar. We hebben het over Piastri nog steeds de uh, leading man. Dan uh, Lennon Norris uh, gevolgd op uh, 0,5 seconde. En dan uh, krijgen we ook nog uh, Leclerc. Die vlak achter Norris zit. En mag ze stappen die weer vlak achter Leclerc zit. Met 0,5 seconden. Dus uh, er kan nog van alles gaan gebeuren in de komende ronde. Daar op Interlagos. Het circuit in Brazilië. Vlakbij Sao Paulo. En we blijven het voor je volgen. Maar eerst gaan we weer een plaat draaien. En kijken of we Piet kunnen bereiken. Momentje. Nou, ik zei een momentje. Gelukkig, gelukkig, gelukkig hebben we Piet uh, te pakken. Piet, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja, dat is alweer een tijdje geleden dat we elkaar uh, gesproken hebben natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is ook zo, ja. Maar we zijn er weer. en We zijn hier op uh, het mooie Santermeu-complex. En we spelen tegen uh, HCSC. Dat is uh, in feite een van de twee koplopers met een paar aantal verliespunten in ieder geval. Ze komen uit een helder. We hebben twee vriespunten tot nu toe, dus één keer gelijk gespeeld, er is alles gewonnen. Uh, we zijn een uh, kwartiertje geleden zijn we begonnen. Daarvoor hebben we één minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van uh, onze oud-Zandvoort-Meeuwen, Zandvoort-75, Zandvoort Spits-Scheer Nijkamp deze week overleden is en uh, inmiddels ook begraven. Dus we zijn begonnen, we hadden een beetje pech met de warming-up. Bij de warming-up zijn we twee spelers uh, kwijtgeraakt... ...die toch, toch geblesseerd waren en niet konden spelen... ...die dus op het laatste moment vervangen moeten worden. Dat en uh, was... hoe kwam dat dan? Nou, die, die waren niet helemaal top fit ...en bij de, bij de warming-up bleek dat ze niet uh, met wedstrijd fit zijn. Dus, ah. Het is verkozen om de, de keeper te vervangen... ...dus we hebben een debutant in de goals, staan, Mika een zoon van de bekende de keeper ook Jaabloem. Van de, de oude sportwinkel is dat, hè? Toch? Van de oude spo een oude sportwinkel, ja, inderdaad. En die zat in een goal. Die is uh, ik dacht 17 jaar, dus dat is uh, heel jong. En op het middenveld was Koen Gielsen ook geblesseerd. En die is vervangen door een uh, jongetje van hoe heet die? Weet, uh, uh, goed komt waar. Oh, bal van de lijn gehaald, bij het verzandvoort. En nog een kans, ja, achterbal. Dus we zijn uh, gestart. Het is uh, prachtig mooi weer. Het stand ligt er goed bij. Het is een uh, aantal redelijk wat publiek. Je zit lekker in het zonnetje voor de kantine. We hebben inmiddels 15 minuten gespeeld. Er staat nog 0-0. Uh, Koning gehad voor SV Zandvoort. We missen vandaag overigens weer onze vaste spits Fernando Lewis. Die uh, voor langere tijd uh, toch geblesseerd is en waarschijnlijk... Uh, voor de winterstof niet meer voetbal. Dus dat was wel een aderlating. Maar voor de rest uh, zijn we redelijk compleet op die uitvallers van net na. Oh, okay. dus het, is, uh, het is een beetje aftastende wedstrijd op dit moment: ploeg in het paars tegen een ploeg in het geel, heel apart. En het gaat goed. We gaan hem op en neer. En uh, zodra we wat te melden is... Straks, dan uh, kom ik in de uitzending weer. Nou ja, als, uh, ja, als SV Zandvoort... het uh, HCC uh, toch uh, redelijk lastig kan maken... dan zou dat ja, een hele mooie prestatie zijn natuurlijk. Uh, ja, aan de andere kant... We hebben eigenlijk zo, de verwachtingen waren bij SV Zandvoort... Mm. redelijk hoog... Dat, Eigenlijk ook wel een beetje in onze stand te licht zijn om een beetje punten te halen langzamerhand. Zeker, want uh, de laatste drie was VVV van uh, Verlies. VSV was Verlies, ja. En eigenlijk ook een beetje, ja, dat was, uh, toen was het spel ook niet goed. Dus, maar er missen ook een aantal spelers. Dus, dat beduren ook wel een, pas, een paar weer terug. pas de Vries terug en uh, dat scheelt ook wel een stop op een borrel. Zeker. Goed, uh, het, is, het is spannend en we houden het er even in en uh, ik kom uh, straks weer terug. Hartstikke mooi. Piet, okay, dankjewel. 0-0 daarop duitsjesveld tegen HCSC het team. Helemaal uit en helder richting Zandvoort gekomen. Na de Formule 1-17 rondes verreden van de 24. Piastri op 1, Norris op 2, Leclerc 3. En Max verstappen nog steeds op P4 gevolgd door Sainz en Russell. We houden het in de gaten. Benieuwd wie deze sprintrace gaat winnen. Norris, Piastri, Leclerc, Verstappen, het kan nog allemaal? Gond licht op gecheckt, die dame, wacht uit op de start, alles klaar. Ja nee. Het is duidelijk te merken dat de herfstvakantie aan de gang is. Ook bij onze oosterburen heel veel uh, Duitse leuten hier uh, in Zandvoort. En dat is uh, ook te merken als je onder meer bij de supermarkten langsloopt. Heel veel Duits wordt er gesproken. En uh, vandaar dat wij voor uh, die Duitse vrienden deze zingen van uh, Pieter Schilling draaide. En uh, Meetje Tom blijft natuurlijk een uh, lekkere plaats. We zitten in de sprintrace, heel erg spannend. We zien dat de Haas van Nico Hulkenberg inmiddels gesprint is. Kijken of hij nog zijn baan kan hervatten. In ieder geval hebben we daardoor een gele vlag op dit moment op de baan. Nou, de Elfstrandentocht, ja, die is vandaag vanmorgen vroeg begonnen. Drie startplaatsen hadden we. Kijkduin, Katwijk en ja, Noordwijk Noord. Dan hebben ze het over slag. Drie afstanden, 12,5 kilometer, 25 kilometer en 50 kilometer. En het is allemaal voor de Hartstichting. We gaan even naar de website 1strandentocht.nl. En zien daar op dit moment een bedrag wat uh, opgehaald is uh, met deze Elfstrandentocht. Van schrik niet, nou ja, het kan niet hoog genoeg zijn eigenlijk. Twee, ruim 270.000 euro. 270.164, dat is op dit moment... Uh, de stand voor het, de Hartstichting. Het goede doel van de Elfstrandentocht. Nou, over de Hartstichting gesproken. Nou, Benne Veugen, die sprak van de week al. En daar ging het uiteraard over vandaag met Barbara Admiraal. En zij is van de Hartstichting. Aan die Rob. Nou, vandaag gaan we weer lekker wandelen. Tenminste, we, wij niet natuurlijk. Maar wel... 4.500 mensen komen naar Zandvoort. En dat is allemaal via de Hartstichting. En hoe dat allemaal zit, daar praat ik over met Barbara Admiraal. Barbara, goedemiddag. Welkom in ons programma. Ja, de Hartstichting, de Elfstrandentocht. Wat is er ook alweer de geschiedenis? Nou, het bestaat. Dit wordt de vijfde wandeltocht. Ah, het is de lustrum. Het eerste lustrum. Ja, het is een paar jaar geleden begonnen en uh, in de eerste instantie onder de naam uh, Hartstocht. Ja. En uh, nou ja, en na, uh, toen hebben we te maken gekregen met corona en toen is het een paar jaar even uit de lucht geweest. Of toen is Hartstocht eigenlijk wel vanuit huis georganiseerd. Ja. En uh, sinds vorig jaar hebben we, nou ja, de Elfstrandentocht weer nieuw leven ingeblazen. En uh, dat is vorig jaar super goed gegaan. Maar dit jaar uh, zijn we overweldigend met alle reacties en inschrijvingen. Ja. En, uh, nou ik ja, laat ik, ik zo zeggen. Ja, sorry dat, dat ik onder. Nee, nee, ga jij maar. maar, maar, maar uh, dit, het, het, uh, het staat ook zo op de website. Hè? Ongelooflijk dat het. Het was binnen no time uitverkocht. Ja, nou ja, meestal is het zo dat je de meeste tickets verkoopt je eigenlijk een paar, hè, een paar weken voor event. Ja. En uh, dan gaat het eigenlijk uh, stijgende lijn uh, hard omhoog. En nu waren we ruim een maand voor evenement al uitverkocht. Zo. En waar, waar, ja. weet, je, waar weet je dat aan? Um, nou ja, waarbij het. Ja, zeg maar, uh, ik denk een uh, groot gedeelte is communicatie. Uh, onze campagnes zijn we voor de zomer gestart. En uh, ja, het sloeg gewoon gelijk aan bij mensen. En we konden het in beeld heel goed weergeven. Dus ja, op social media hebben we gewoon een hele goede campagne gedraaid. Ja. En uh, dat sprak zoveel mensen aan. Dat, uh, dat het inderdaad uh, ruim een ruime maand voor evenement is uitverkocht. Ja. Nog even over het doelen van de. Elf strandentochten, uh, waarom organiseert de Hartstichting deze strandentocht? Nou ja, dat is... Uh, het bewegen is superbelangrijk. Super uh, zeker in de tijd waarin we nu leven en heel veel zitten. En uh, hart- en vaatziekten zijn de nummer één oorzaak uh, van ziekenhuisopname in Nederland. En de tweede doodsoorzaak. Dus ja, het is gewoon echt heel actueel. En uh, met de opbrengst van de strandentocht uh, kunnen we uh, ons blijven inzetten voor een gezonde leefomgeving. En baanbrekend onderzoek om hart- en vaatziekten eerder op te sporen. Ja. En er wordt, eh, zoals je al zegt, eh, onderzoek doen, dat onderzoek doen kost geld. Eh, hoeveel is er inmiddels opgehaald? De teller staat nu op ruim 195.000 euro. Zo. En uh, ik hoop uh, de komende weken, dat is ook vaak zo, dat je in de laatste week uh, nog meer geld uh, ophaalt. En, uh, dus ja, ik hoop aan het einde van deze dag uh, te kunnen zeggen dat we nou ja, toch wel tegen de 300.000 euro aan uh, zitten. Oh, zo? Dan kan het zo hard oplopen nog? Ja. Zeker. Nou, geweldig. Um, nou, dan komen dus die 4.500 mensen naar Zandvoort. Over, uh, daar uh, gaan we niet van blikken of blozen. Zandvoort is wel uh, grote mensenmassa's gewend. Uh, maar dat gaat via bepaalde routes door het dorp. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, we, lopen, we, starten dus, uh, we zijn gestart in uh, Kijkduin. Ja. En uh, toen kwamen we bij uh, Katwijk aan Zee. Dat was de start van de 25 kilometer. En de start van de 12,5 kilometer was Langevelderslag. En uh, deelnemers uh, hè, lopen dan via. Uh, komen bij Tijn Akersloot langs. En de 50 kilometer maakt een lus. En die loopt zeg maar richting Bloemendaal aan Zee. En keert om via uh, de Boedel. Boulevard Banaar. En de 25 en de 12,5 kilometer zijn iets eerder afgeslagen. En die gaan ook een stukje Boulevard Banaar via de Badhuisplein, Wagenmakerspad naar het Gasthuisplein. Daar is de finish. En dan is het feest op het Raadhuisplein straks. Ja, geweldig. En hoe bedoel je dus straks? Hoe laat begint het? Uh, nou ja, eigenlijk begint het tussen 11 en. Uh, het is om 11 uur al begonnen tussen 11 en 5. Uh, want om 5 uur is de check uitreiking. En een uh, nou, draaier op het plein Bodypuff draait van 100% NL. Uh, we hebben uh, nog een aantal andere DJ's. Uh, we hebben steltenlopers die, uh, uh, ja, die in het centrum. Uh, nou ja, op stel te lopen. Ja. En uh, ja, dus het is een groot feest. Nou, dat, daar kijken we naar uit natuurlijk. Daar gaan we straks eens even een kijkje nemen. En uh, Barbara, ja, dat, ik, ik kreeg van je collega Lois natuurlijk een, een, wat, wat achtergrondinformatie over volgend jaar. Want uh, dit jaar is een succes. Uh, maar jullie uh, hebben behoorlijk wat ambities voor volgend jaar, 2025. Ja, dat klopt. Um, we hebben voor ogen dat we net als de Vierdaagse van Nijmegen een jaarlijks terugkerende wandeltocht willen zijn die fysiek uitdaagt. Ja. En wordt afgesloten met een mooi feest bij de finish. Ja. En um, ja, als wij zo hè, doorrekenen, dan uh, hopen we, gaan we er vanuit dat we er volgend jaar 10.000 uh, Enthousiaste wandelaars en uh, en hardlopers uh, kunnen aantrekken. Dus eigenlijk een verdubbeling van dit jaar al. Ja, zeker. Zo, ja. Zo. En waarom eigenlijk? Uh, waarom wij dat verwachten of waarom nou, we dat wa willen? Ja, waarom je dat wil. <laughs> <laughs> nou ja, uh, wat ik net al zei. Bewegen is sowieso heel erg goed. Ja. En, uh, nou, en zo kom, uh, brengen we de hartstichting ook uh, goed onder de aandacht. En dat is heel belangrijk. Uh, en mede met de reden die ik net aangaf. Ja. Is dat uh, ja, hart- en vaatziekten, hè, dat, dat, dat zijn sluimerende ziekten. En uh, ja dat is fijn als we dat eer, eh, eerder uh, kunnen opsporen mensen of uh, en mensen natuurlijk in beweging kunnen krijgen om uh, want bewegen is natuurlijk heel belangrijk ja, ja bewegen is heel belangrijk maar goed een verdubbeling en je denkt wel dat je de 10.000 dan gaat halen ja oké okay. wat vind je eigenlijk het mooiste wandelweer voor de elf stranden tocht nou, ik, ik zeg niet regen, want uh, dat is natuurlijk best wel vervelend. Maar het maakt hem daarmee wel extra zwaar. En ik uh, wil zeker geen regen, maar nou, ja, wat koudere temperaturen. Een graadje of zes misschien. Ja, ja. Klein windje, ja. het liefst in de rug. Hè, dat, ja, precies. dat helpt ja. de lopers. Ja. Uh, als ik kijk naar de, vooruit, uh, de vooruitspelling, dan was het vandaag volgens mij... Uh, nou ja, uit het noorden dus hadden ze wind tegen. Maar dat... Ja. Pittrig. Dat ga ik straks wel even aan de wandelaars vragen. Zo is dat, zo is dat. Uh, wanneer gaat de laatste vraag, wanneer gaat de verkoop, de inschrijving voor 2025 beginnen? M Morgen, 3 november. Oh, ah, ah, ah, geweldig. Ja, en uh, dat is misschien ook wel leuk, want we, hebben, we willen de maand november hebben een super early bird. Ja. Dat betekent dat de kaarten toch echt een stuk goedkoper zijn. Dus dat is alleen de maand november. Dus ik zou zeggen aan heel Zandvoort. Uh, ja, als jullie bij. mee willen doen, ja. wees erbij. Oké, okay. goed, Barbara, dankjewel. Um, jij bent ja, jij trouwens, en nog even over jou. Jij doet uh, jij bent van de organisatie of de hoofdorganisator eigenlijk. Hè? Nee, nee, nee. Ik ben niet de hoofdorganisator, maar ik uh, help mede met organiseren. En ik ben hou uh, me voornamelijk bezig met marketing communicatie en het ticketing. Oké, okay, oké. Okay. Goed, dankjewel voor dit gesprek. En uh, nou, ik zou zeggen, op naar het Badhuisplein voor het feest. Zo is ja, het. Zeker, zo is het. We nodigen iedereen uit. Zo is dat, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Ja, zeker. Een uh, mooi feest uh, vanmiddag uh, op het uh, Raadhuisplein. Iedereen is uh, van harte welkom uh, daar met uh, nou, onder meer Barry Paf... die daar uh, draait van 100% NL. En de steltenlopers en nog veel, en veel meer. Ga er even een kijkje nemen. De, de, de tenten die vallen vanzelf op direct naast de HEMA en op het plein zelf zeg maar. Dus ga een kijkje nemen in het centrum van Zandvoort. Daar is het heel gezellig. We hadden het over de Elfstranden toch? Nou de laatste lopers verwachten we zo rond de vijf uur binnen. Daar in de, in, op de Finnish plek. En op dit moment uh, loopt het tellen maar op. Hè. Ja, we moeten wel richting die uh, 300.000 uh, gaan. Dus uh, we staan op dit moment op 270.239 euro voor uh, de Hartstichting. 4500 lopers volgend jaar. Planning 10.000 lopers. Dus meer dan een uh, verdubbeling. Inschrijven kan uh, vanaf uh, morgen daarvoor. En uh, daar steun je ook de Hartstichting uh, mee. En uh, uiteraard jezelf, hè? want uh, ja, bewegen is gezond, dus uh, doe mee. Je kan zelf de afstand bepalen, 12,5, 25 of 50 uh, kilometer. Inschrijven kan via elfstrandentocht.nl. Elfstrandentocht.nl nou, De sprintrace is inmiddels trouwens ook ten einde. En dat uh, werd nog wel even een uh, chaos uh, aan het eind met een uh, virtual safety car en dergelijke. En, uh, dat betekent ook dat Max Verstappen, die uiteindelijk uh, derde is geworden... dat hij nog uh, onder toezicht staat en gaan ze bekijken of hij uh, misschien een overtreding heeft uh, begaan. Maar dat weten we niet zeker. Gewoon een derde plek. Eerste uh, is geworden Lando Norris, uh, ja Piastri, die heeft hem uh, de punten uiteraard uh, gegund. Tweede plek voor Piastri zijn uh, teamgenoot, derde Max Verstappen dus. Dat is de uitslag zoals we hem uh, nu hebben van uh, de sprintrace. Hier op uh, Sao Paulo, of eigenlijk uh, Interlagos. Het uh, circuit met uh, ja, de mooie banking ook uh, in de baan. Zometeen veel meer Formule 1, zo rond kwart over vier in de Pit Reports. It's like strawberries, on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries, and that summer feeling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 Some of feeling I don't know Laying next to me One degree of separation Twee hits uh, achter elkaar, als eerste uh, de single van Harry Styles, gevolgd door uh, deze Tasty, Sabrina Carpenter. En dit zou ik weer een someone hit. You you know can't see the knife when you're too close, too close. It's guys forever when, someone you call a friend, shows you the truth can be so cold, so cold. I like the dirt off your name.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 No wonder I'm behind Betrayed every alibi you have En ik dacht uh, midden in deze plaats van uh, Alice Warren: van, uh, Laat ik Piet maar eens uh, gaan bellen. Want volgens mij uh, is daar wel wat gebeurd daar op Duintjesveld. En het klopt ook nog, hè, Piet? Goedemiddag nogmaals. Ja, het, het klopt helemaal. Ja. Wat je zegt, uh, Robert, is zo dat uh, zeg maar ongeveer één minuut geleden, en we hebben het spreken in de wedstrijd over de 39e minuut. Hebben wij een strafschop? Heeft SV Zandvoort uh, 1-0 gescoord? Salim Vertu werd uh, bij, een, bij een aanval. Uh, ...toch neergehaald en de scheidsrechter ...die gaf een strafschop. Salim die uh, pakte de bal en zijn ander... ...die gaf hij niet meer af en uh, hij wilde... ...de strafschop nemen en dat heeft hij uh, subliem gedaan. Dus we zijn 1-0 voor... ...in de 39e minuut. Dat zijn hele mooie daarvoor, berichten. Ja, was het een beetje linksom rechtsom. Zeg maar aan de ene kant op en de andere kant op. Met hier en daar een klein wapenfeitje, ...maar de grootste strijd speelt zich toch af... ...op het middenveld inmiddels. Die weer in de aanval. En eigenlijk is, moet hij 2-0 worden... Als hij dat nog een keer. No, wat een kans. Hij schiet hem naast. Salim vertoet. Echt drie kansen op een rij. En de derde keer nog naast. En het wordt een corner, denk ik. Ja, het wordt een corner. Dus dan zou het al 2-0 geworden. Jammer, jammer, jammer. Maar het is voor de rest een op-, op en neergaande wedstrijd. En het speelt veel op het middenveld. En uh, het is een mooie, goede ploeg. Wordt technisch goed gevoetbald. Stamford werkt hard. En dan kan daarmee veel compenseren. En uh, ja. We doen ons best. 1-0 voor. We hebben nog een paar minuten te gaan voor de rust. In de corner. We, we nemen jullie even mee. Corner nu voor de bal. Oeh. Nog een kopbal, nog een kans. Weer eruit gekopt. Nog een keer eruit gekopt door HCSC. En nog een weer de bal. Nog een keer voor. naar de linkervleugel, daar staat. Nog een keer voor. Nog een keer voor. Oh. En het wordt weer een corner, denk ik. Of niet? Uitbal. We zijn nog steeds in de aanval. aanvalesversie Antwoord. Er komt geen eind aan zou je zeggen, maar ja, moet je, als je wilt scoren moet je aan die kant van het veld zitten. Dus dat doen we ook. Dus we kunnen nog even blijven hangen. Dus we zijn in de aanval. We gaan een ingooi nemen, dus ongeveer 5 meter vanaf de hoekvlag. En daar gaat die bal nu op een heel langzaam tempo gaat die kant op. Even geduld overigens heerlijk weer hier, iedereen zit in de duintjes ik zie collega Jaap Koper van de schrijvende pers ook zitten die zit op zijn bank in het zonnetje hij wel, ja we breken ja. door op rechts, we breken door op rechts gaat door, en waar die zit ja, vrije trap tegen ik denk dat we het hier even bij moeten laten we zitten inmiddels in de, bijna in de 43ste minuut, 1-0 voor Zandvoort en uh, nou goed, we komen straks verder hé, hey, dat okay. zijn hele mooie berichten Piet, dankjewel voor dit moment okay. en straks gewoon Gaan de tweede helft weer, dan ga ik je bellen Oké, okay, oké, oh, oh, hoi. hoi. Okay, hoi. hoi. Het een mooie single, hè? Je hoorde Ricky Martin tezamen met uh, Mecha. De dame van It's All About Money... van uh, heel veel jaren geleden alweer. En dat was uh, Private Emotion. Nou, spannende beelden vanuit uh, Brazilië... en we zijn heel benieuwd hoe het nou uh, uiteindelijk uh, afloopt voor uh, Max Stappen. Want die zou uh, mogelijk net ingehaald hebben... tijdens de Virtual uh, Safety Car, pas. Hij liet even zien uh, dat hij uh, er was. Hij had niet ingehaald, maar... Daar zijn uh, de stewards uh, nog even naar aan het uh, kijken. We blijven dat uh, uiteraard volgen. Anders horen we het zometeen in de pitreport van Rendell. Want uh, ja, die houdt de race natuurlijk ook in de gaten. En hij weet er uh, alles van. En Of dit eventueel nog tot een probleem kan uh, leiden. Want uh, er is nog steeds volgens mij geen uh, resultaat over uh, bekend... hoe ze hiermee uh, omgaan verder. En of uh, Max uh, de regels zou hebben overtreden. Volgens mij niet. Maar goed... Het is even uiteindelijk aan de stewards. En die zijn vrij streng voor Max. Hè. Dat hebben we vorige week uiteraard ook gemerkt met de 20 seconden penalty die hij gekregen heeft. Of dat terecht is of niet. Daar verschillende meningen van. Maar goed, ik vond het wel een beetje overdreven. We gaan zo meteen naar het derde uur alweer van dit programma. En we hebben nog één plaats te gaan tot aan het nieuws. En weer van vier uur alweer. En uh, dat doen we met uh, jazz en de plastic population. It is the only way is up.